Het vorige kabinet beloofde de Hedwiggepolder aanvankelijk terug te geven aan de natuur... ten compensatie van het uitdiepen van de Westerschelde. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het sturen van waarnemers naar Syrië. Dertig onbewapende waarnemers moeten toezien op de naleving van het bestand... tussen de regering en de oppositie. Belangrijkste onderdeel daarvan is het staakt het vuren dat sinds donderdag van kracht is. In de resolutie veroordeelt de raad de schendingen van mensenrechten door alle partijen...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 In de eredivisie is Feyenoord opgeklommen naar de derde plaats. De Rotterdammers wonnen thuis met 3-0 de Stadsderby tegen Excelsior. En AZ en Twente lieten punten liggen tegen PSV en NAC Breda. AZ verloor in Eindhoven de topper tegen PSV met 3-2. De winnende goal werd in de laatste seconde van de blessuretijd gemaakt... door invaller Mattafs. FC Twente zakte naar de zesde plaats... door een gelijkspel in eigen huis tegen NAC Breda... Heerenveen won met 4-2 van NEC. Duizenden supporters van FC Zwolle... hebben de promotie van hun club naar de eredivisie gevierd. Aan het begin van de avond is het elftal gehuldigd... op het Rode Torenplein in het centrum van Zwolle. Volgens de politie waren er zo'n 18.000 fans op het plein. Na de huldiging was het plein snel leeg. Voor zover bekend zijn er geen incidenten geweest. FC Zwolle werd gisteravond kampioen in de Jupiler League.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 Ik heb aangegeven dat er geen stoel in het katshuis staat voor de SGP... zei SGP-voorman Kees van der Staaij op 20 maart. Nee, maar wel een plekje op de achterbank van de premier. Goedenavond en welkom bij de zaterdag editie van Het Oog. Over scheepsrampen, straatbenden, snelwegen en Syriërs. Want de VN stuurt 30 ongewapende waarnemers... naar het opstandige land van president Assad. En de oudste snelweg van Nederland is jarig, de A12. Op 15 april 1937 geopend, ergens in de buurt van Zoetermeer. Wij gaan het straks hebben over de mooie en irritante kanten van de snelweg. Varen, varen, varen af der... Dus. Wat is de overeenkomst tussen de ghettos van Los Angeles... de sloppenwijken van El Salvador en de wijk De Kruiskamp in Den Bosch? U hoort het straks. En maandag wordt de Annie M. G. Schmidprijs uitgereikt. De prijs voor het beste kleinkenslied van Nederland. Wij praten vanavond met juryleden en ex-winnaars van de prijs... en zij kozen ook de muziek voor u uit. Dus dat zullen wel theaterliedjes worden. En dan, 100 jaar geleden, was het voor het cruiseschip de Titanic... figuurlijk vijf. Voor 12. Ook aandacht daarvoor. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 14 april. En dat was dan de wapenstilstand in Syrië. In verschillende steden werd gevochten en er vielen diverse gebonden en doden. Activists say shelling at dawn in opposition neighborhoods killed at least nine people. They also say in Dara Syrian forces wounded at least 20 people. Ook voor de Veiligheidsraad van de VN is de maat nu vol. Met algemene stemmen stemde de raad in om zo'n 30 ongewapende waarnemers te sturen. Straks praten we daarover door met Bert-Jan Verbeek van de Universiteit van Nijmegen. Zo moet het dan maar eens een keer. Veel meer was niet mogelijk. Dat zei staatssecretaris Bleker gisteren nog dapper. Maar het ziet er nou uit dat zijn plan om een derde van de Het onder water te zetten... het ook al niet gaat halen. Want de PVV ligt dwars. Wij vinden, en met de statenfractie ook in, de, in, in Zeeland van de PVV... vinden wij het ontpolderen van de Het onbespreekbaar. Je mag dan wel gedoogpartners zijn, maar dat houdt niet in dat je het kabinet op alle fronten bijstaat. Ik ben de heer Bleke altijd bereid om te helpen. Maar niet bij zo'n gevoelig dossier als de wie De mensen in Zeeland zijn 99% tegen om polderen. Hoe kan je nou goede landbouwgrond in tijden van de voedselschaarste opofferen voor een stukje natuur? Ja, PVV-kamerlid Richard de Mos, hoorde u. Decennia lang hebben we onszelf op de borst geslagen... omdat we zo'n tolerant en gasvrij volkje zouden zijn. Maandag komt de Turkse president Gül voor een staatsbezoek naar Nederland... en PVV-leider Geert Wilders vindt dat hij beter kan wegblijven. Gül daarentegen tegenstelt dat Wilders van harte welkom zou zijn in zijn land. Waarom niet? Als hij wish, of is he's welcome. Dus so, misschien he hij de uh, realiteit hier de president hoopt dat de EU en in het bijzonder Nederland... zich de komende jaren meer openstellen voor Turkije. On the political side, more support from the EU. More support from the Netherlands? Yes. En het is vannacht precies 100 jaar geleden... dat de Titanic op die ijsberg stuitte en verging. Het wordt op diverse manieren herdacht. Nabestaanden van de overlevenden varen met een schip naar de plek... waar de Titanic ten onder ging. Voor deze mevrouw is het een bijzonder moment. Ik moest hier zijn om te zeggen. Ik nooit I Maar ik moest. hello. en ik moest. goodbye. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En u hoorde de Veiligheidsraad van de VN heeft vandaag unaniem besloten dat er waarnemers naar Syrië gaan. Bertjan jan Verbeek, u bent hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Nijmegen. Er gaan 30 waarnemers naar het land. Ik vind het niet erg veel. Hebben we hebben geen contact met Bert-Jan Verbeek, kennelijk. Nee, we gaan het straks proberen. Dan gaan we over naar de muziek van vanavond. En die muziek staat dus in het teken van de Annie M.G. Schmidprijs... de prijs voor het beste theaterlied... die maandag voor de twintigste keer wordt uitgereikt. Nou, vanavond mogen oudwinnaars en juryleden... hun favoriete themanummer, of theaternummer, bij ons aanvragen. En als eerste is dat cabaretier Erik van Muiswinkel. Goedenavond, Erik. Je hebt de prijs gekregen, maar in welk jaar? Ik meen dat het was 2001. Maar dat staat niet op het beeldje, want zij pronkt dus in mijn kast met een grote dikke Zon bril. Zonder Annie? De, bron, de bronzen Annie, maar daar staat de datum volgens mij niet op. Nee, nee het is tijdloos. Het is uh, eeuwig. Je weet nog wel voor welk liedje het was? Ja, het was voor het Tibetlied. Wat we in armoede maar zo hadden genoemd. Want Je geeft vaak je liedjes een soort werktitel voor jezelf. En, uh, dit lied ging over Tibet, van A tot Z. Het was op één toon, heel laag. En dat was een helemaal terechte keuze van de jury, neem ik aan. Ja, volkomen terecht. Het was inderdaad wel... Het was overigens wel omstreden, hoor, want het was niet wat je noemt een lekker lied. En het klonk kwam... niet echt, hè? Nee, nou ja, het klonk eigenlijk prachtig. Een beetje als monotoon. Van, als je van Tibetaanse muziek houdt, was het schitterend. Het ja. was wel een um, gewaagde keuze van de jury, dat wel. Wat zou je zelf willen horen? Wat mogen we voor je draaien vanavond? Nou, een van de best werkende theaterliederen die ik de afgelopen jaren gehoord heb... dat was de Sirtaki van, uh, van de Laan en Woe. Een hele jonge cabaretje die had ik uh, bij Spijkers met Koppen... notabene mijn eigen voorland bij de Vara de radio... zaterdagmiddag had ik die gespot met die Sirtaki. Het was geschreven ooit over de Griekse crisis voor, uh, voor de zaterdagmiddag, voor de Fara. En dat was zo'n verschrikkelijk goed lied. En dat hebben ze toen vervolgens ook in de zaal uitgevoerd. En daar werkt het nog beter dan op de radio. En dat hebben we toen in de oudejaarsconferentie gebruikt. En dat is het, het meest bekeken dingetje op YouTube... van die hele oudejaarsconferentie. En wat maakt dat Seertaki lied een goed theaterlied... Ja, het zijn verschillende dingen. De, de, de tekst is heel sterk. Uh, ze, ze, hebben een, ze zijn het publiek een stap voor door een tekst te maken op een, een type muziek... wat eigenlijk helemaal geen tekst kan verdragen. Die sitaak is natuurlijk in, die is bedoeld om bordjes tegen de muur kapot te gooien... maar niet om een tekst op te maken. Uh, het is eigenlijk een danslied. En uh, zij hebben dat toch gedaan... Uh, die tekst uh, is helemaal raak en hilarisch zoals het hoort. Hij past precies en uh, hij blijkt nog steeds na twee jaar nog steeds Grieks uh, actueel te zijn. En uh, behalve dat Nederlanders zich om kapot gelachen hebben... zijn er nu geloof ik uh, 60.000 woedende reacties van Grieken op uh, YouTube. Die, uh, je kan het aan. Aanstippen op YouTube en dan krijg je allemaal Griekse commentaren. En die zijn allemaal kwaad. Want <laughs> ze vinden het echt verschrikkelijk wat daar gezongen wordt. Dat is heel hilarisch. Het is wel erg melodieus vergeleken bij het Tibetlied, maar we gaan het voor je draaien. Dankjewel. Ja, ja. Bedankt. Allemaal bedankt. Allemaal bedankt dat jullie Griekenland zo willen steunen. Fijn dat wij nu even financieel op jullie mogen leunen 110 miljard is het bedrag dat wij dus mochten lenen 110 miljard, want ja, bij ons was het ineens verdwenen Het ging zo snel, het is zo moeilijk om het te verklaren Ja, heel misschien komt het door die corrupte ambtenaren Zij hebben ons geld zonder pardon over de bouw gesmeten Terwijl wel, wij Grieken, lief vermoedend onze Gio's regenen Maar ja, wij zijn onschuldig, want wij konden het niet weten Maak u zich geen zorgen over alle wilde stoogverhalen Dat wij jullie lening hebben. Ik kunnen terugbetalen. tuurlijk 110 miljard, dan krijg je terug. Dat is een schijntje. Duister niet corrupt. Verhouden mensen heus niet aan het lijntje. Oh ja, dat zijn er dan nou, hahahaha, Agentje, ah, wij hebben jarenlang zonder problemen kunnen graaien. Maar wees gerust voor mensen, wij gaan jullie heus niet naaien. Naaien op zijn Grieks, u weet wat wij daarmee bedoelen. In de pips en dan zo hard dat je het wekenlang lang blijft voelen. We dwalen af, we moeten ons wel blijven concentreren. Hadden wij nou al gezegd dat wij de hulp enorm waarderen. Zo lief dat jullie met z'n allen onze schuld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 Wij Grieken zijn nu in de stad, wij Grieken voor de stad. Vergeet niet best op de bakkenmat, maar alles hebben ze van ons gehad. Want de democratie, dat hebben jullie wel van ons En het heem, dat hebben jullie ook van ons En de homoseks, dat hebben jullie mooi van ons Ga is de jas, ja nou, die moet jullie houden en ja nou, dat hebben jullie wel van ons. En Soetnaki, nou ja, dat hebben jullie wel van ons. Raki, dat hebben jullie wel van ons. En Poezo, hebben jullie ook van ons. En noem dat allemaal van ons. Muziek, dat hebben jullie ook van ons. Cultuur, dat hebben jullie ook van ons. Theater, allemaal van ons. Porno, dat hebben wij nooit gedaan. Zonder dat. ons was er helemaal geen En zeker dit die aanhalen. Ja, alles komt uit Noord-Griekenland. Maar niemand die ons dus een keer bedankt. Dus werd er bij geen tijd. Dus die 110 miljard hebben wij gewoon niet. Lekker want ja, we hebben het gewoon niet. Alle andere landen staan de niet. Maar alle Grieken dansen door het gestaakje. Het Zertakje lied. De keus van camaradier Erik van Muiswinkel. En straks meer... Theatermuziek. Nu is hij dan toch echt aan de lijn. Bertjan Verbeek... hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hadden het net al even over de dertig waarnemers, ongewapende waarnemers... die namens de Veiligheidsraad van, van de Verenigde Naties naar Syrië gaan. En, ja, ik maakte toen de opmerking, dat zijn er niet erg velen. Nee, het zijn er niet veel, maar een eerste begin moet worden gemaakt. Uh, ze zijn een onontbeerlijke stap uh, in ieder geval in het uh, uitvoeren van het plan van Annan. Uh, zonder staak het vuren kan er niet gedacht worden aan het begin van een politieke di dialoog. waarin het plan uiteindelijk voorziet. En waarnemers kunnen toch meer duidelijkheid geven over de vraag. of die partijen zich aan het staak het vuren zullen houden. Maar 30 is inderdaad een klein aantal voorlopig. Er wat... blijft nog heel veel onzeker. Er uh, zijn minstens drie zaken, denk ik. Uh... Yeah. ...waar de zaken nog zeer onduidelijk over zijn. Ten eerste zullen die waarnemers wel overal de vrije toegang krijgen waarin, uh, waarom de resolutie vraagt. En in uh, december zijn er waarnemers van de Arabische Liga naar Syrië gegaan. Mm -hmm. en Die kregen nauwelijks die vrije toegang en hebben dat zelf vastgesteld en hielden daarom in januari maar mee op. Dat is één. En daarnaast is het nog de vraag of inderdaad die uitbreiding naar 250 waarin wordt, uh, waarover wordt gesproken... Uh, of dat snel door zal gaan, dat vereist een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad. En dat betekent dat er wederom met Rusland en China zal moeten worden onderhandeld over hun steun. En het allerbelangrijkste dat onzeker is of nou uiteindelijk ook dan een begin zal worden gemaakt op een bepaald moment met die politieke dialoog. En hoe die vorm krijgt. In het plan van Annan moet de Syrische overheid daar een belangrijke rol in spelen. Nou ja, Assad zelf en zijn en zien eigenlijk nog steeds in de oppositie niet echt een legitieme gesprekspartner en andersom gewapende oppositie uh, met name wil natuurlijk eigenlijk het vertrek van Assad. Dus of die dialoog gaat komen is ook een harde vraag. Dus dat schiet niet op, nee. Is het in elk geval een stap vooruit dat zowel Rusland als China nu hun verzet hebben gestaakt... en in elk geval hebben ingestemd met deze resolutie, hoe weinig het misschien ook inhoudt? Uh, ja, dat is een hele belangrijke stap, want ten eerste maken ze toch aan Assad duidelijk dat uh, eigenlijk... Dat Assad niet altijd alles zal krijgen wat hij verlangt, zeg maar, aan steun van China en Rusland. Uh, bijvoorbeeld, Assad had eigenlijk gehoopt uh, dat er ook een soort uh, belofte zou moeten komen van bijvoorbeeld de Westerse en de Arabische landen. om te stoppen met wapenleveranties aan de opstandelingen. En daar wordt verder helemaal niet over gesproken. Aan de andere kant hebben uh, China en Rusland ook wel iets uh, gewonnen, om het zo maar uit te drukken. Uh, ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten in de oorspronkelijke formulering van de resolutie was er wel sprake van een duidelijke veroordeling van het Syrische bewind vanwege schending van de mensenrechten en dat is omgezet in een algemene uitspraak over dat alle strijdende partijen eigenlijk geen uh, mensenrechten mogen schenden. Dus in die zin heeft zeker de VS water bij de wijn gedaan en eigenlijk ook nog wel op een andere manier want um, uiteindelijk maakt deze relatie, moet deze resolutie die politieke dialoog duidelijk maken, uh, mogelijk maken. En dat betekent eigenlijk dat de mogelijkheid zal ontstaan dat uh, het bewind van Assad in een bepaalde vorm zal blijven bestaan. Als niet via een compromis met een aantal um, uh, oppositiepartijen. En dat gaat eigenlijk ook toch ook in tegen de uiteindelijke wens van de VS... die uh, eigenlijk de hele tijd heeft gehamerd op het vertrek van, de, van Assad en zijn beïnnen. Nou, Laten we de tussenblans even opmaken. U schetst het probleem. Assad wil blijven en de opstandelingen... willen eigenlijk geen wapenstilstand, maar willen Assad weg. In wiens belang is nou ja, deze resolutie van de Verenigde Naties? Wie heeft er het meest baat bij? Uh, het meest... Iedereen heeft er een beetje baat en een beetje problemen mee, zou ik zeggen. Ik ga voor aan dat Assad een aantal dingen niet kreeg, maar krijgt wel een aantal andere dingen. Uh, er is nu geen echte veroordeling nog van zijn bewind voor mensenrechten schendingen. Dat is zijn algemene oproep. Ten tweede wordt hem eigenlijk meer tijd gegeven nu. En dat is iets waar hij heel veel bij te winnen heeft. En mede daarom bestaat nu eigenlijk ook de mogelijkheid dat zijn bewind uiteindelijk niet hoeft te vertrekken. Wat ik net eigenlijk ook aangaf. De oppositie uh, heeft eigenlijk ook deels gewonnen, deels uh, verloren. Um, en aan de ene kant is het nu inderdaad zo dat uh, Rusland en China zich uh, harder zijn opgesteld tegenover Assad. Dat is zeker winst uh, voor de oppositie. Aan de andere kant, dan zijn zij nu eigenlijk voor de keuze. De oppositie mag hier niet over één kamp scheren. Een beetje, maar het vrije Syrische leger ja. uh, wil eigenlijk het vertrek van Assad. We moeten eigenlijk nu. Overwegen om ook de strijd te staken. Want er is een oproep tot een staakt-het-vuren. En om deel te gaan nemen aan de politieke dialoog. Maar dat willen ze misschien eigenlijk niet. En dat geldt ook een beetje voor de Syrische Nationale Raad. die weliswaar zonder geweld Assad uh, wil zien vertrekken. Maar nu in ieder geval via die politieke dialoog, politieke dialoog. wellicht ook moet overwegen om een soort van compromis te bereiken. Dus um, het is nog de vraag die hier nou precies bij te winnen heeft. Ik denk eigenlijk dat. Wie er uiteindelijk gaat winnen. Meestal het meeste zal afhangen van hoe de partijen zich zullen gedragen de komende weken. ten aanzien van het staakt uh, het, staak, het vuren. En dat er een nog hardere strijd zal ontstaan. over, over eigenlijk het beeld dat in de internationale media zal ontstaan. van wie mm. verantwoordelijk zal worden gehouden. voor eventuele bestandsschendingen. Nou, dit is uh, pas uh, één stap van het zes stappenplan van Kofi Annan. Als we bij de volgende stap u nog een keer mogen bellen, heel graag, professor heel graag. Verbeek. Dag. Dag. Goedenavond. En de muziek van vanavond staat dus in het teken van. Theatermuziek, omdat maandag de Annie M. G. Schmidprijs wordt uitgereikt. Aan de lijn nu, kleinkunstkenner Kik van der Veer. Ook goedenavond. Goedenavond. U bent van het begin af aan betrokken geweest bij de selectie van de genomineerden. Wat, wat is voor u eigenlijk een goed theaterlied? Een goed theaterlied? Euh, nou, een, laten we zeggen een kleinkunstlied. Een goed uh, kleinkunstlied gedijt alleen bij een goede tekst. Kijk, je kan een, een opera-aria hebben of een poplied... Of, uh, uh, noem, uh, dat kan allemaal uh, best met een slechte tekst. Maar dan dan dat niet. kan bij Klenkens niet. En dat moet een goede tekst hebben. En bij is dat eigenlijk hebben. onmogelijk. En de muziek doet het dus eigenlijk niet toe? Nee, nee, die muziek is zeer belangrijk. Zeer belangrijk, want die, die muziek die moet uh, die tekst nog een extra... Uh, Duwtje geven. Die, uh, ik heb daar een heel goed voorbeeld van. Mag ik daar eens even wat over vertellen? Ja, natuurlijk, daarvoor bel ik. Ah. Uh, ja, er is een. Uh, de geschiedenis van een lied. Uh, uh, uh, er is. Uh, aan het begin van de carrière van Hans Dorrestein schreef hij een tekst waarvan hij dacht, ja, dat is hartstikke mooi. Dat, dat lied heet De vleeselijke Woning. Hij had er zelf muziek op gemaakt, hij kreeg er geen hand mee op elkaar. En hij dacht, nou ja, mijn carrière ligt in slop, ik kan het niet uh, weg ermee. Je, kan, je weet een beetje hoe Hans Dorrestein aan kan denken. Ja. Maar toen en hoe kwam, is dat afgelopen? Toen kwam Adèle Bloemendaal, die had een soloprogramma, Adèle's Keus. En die vroeg om die tekst, want die wou ze gaan zingen. En toen werd die tekst opnieuw op muziek gezet door Nat Reinders... En Adèle Bloemendaal ging hem zingen. En toen was tekst, muziek en uitvoering ineens helemaal in orde. Het was een fantastisch nummer. En Hans Dorrestein, die vond zichzelf ineens de beste tekstschrijver van de wereld. Zullen we het gaan draaien, de vreselijke Heel woning? Bedankt, ik van okay, de Oké, graag gedaan. Als de balken gaan verzakken, het behang dat bladdert af...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 De mens woont in zijn lichaam, maar hij heeft het maar duur. En de grote, stille huisbaas blijkt hardvochtig op den duur. Als de beenderen gaan vermommen, daar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 vleeselijke woning van Adele Bloemendaal, de keus van kleinkunstkenner Kik van de Vier. U heeft het vast al op het journaal gezien of bij een ander medium. De gemeente Den Bosch, BMW daarvan, maakt zich zorgen over scholieren in de wijk Kruiskamp... die de praktijken imiteren van een criminele en zeer gewelddadige Amerikaanse jeugdbende die MS-13 heet. Ik ga daarover praten met criminoloog Frank van Gemert. Hij werkt bij de Vrije Universiteit en doet onderzoek naar jeugdbendes in Nederland. En MS-13, meneer Van Gemert, waar slaat het op? Uh, de 13 is, uh, is een getal wat verwijst naar de dertiende letter in het alfabet, de M. Uh, enerzijds is dat uh, de wijk Marabia in uh, Los Angeles. Maar daarnaast is de M ook de eerste letter van uh, de Mexican Mafia. En dat is een, uh, een organisatie, criminele organisatie, waar veel uh, bendes in dat gedeelte van het land aan gelieerd zijn. Daar verwijst het naar. Het komt uit Los Angeles oorspronkelijk? Ja. MS13 is een, uh, is een uh, gang die in Los Angeles is ontstaan. Uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Dus eigenlijk een relatief jonge gang, zou je kunnen zeggen. En hij is uh, opgericht door Salvadoranen, dus door migranten. Die gevlucht waren voor de burgeroorlog. En het in die, uh, die wijken in Los Angeles uh, ja, moeilijk hadden. Uh, ze kregen slaag en ze hebben zich aaneengesloten. En zelf een nieuwe gang gefor geformeerd. En dat is MS13 geworden. En in welke steden zitten ze inmiddels ook? Inmiddels zitten ze bijna overal. Uh, althans, dat zegt de FBI en dat zal voor een gedeelte ook wel zo zijn. Maar uh, de vraag is, ja, hoe verhoudt zich dat tot de originele gang die dus uh, in, in die ene stad is ontstaan? He, er wordt gesuggereerd, uh, dat, dat kun je op, op internet lezen... en dat uh, zie je ook in een officiële rapporten van de FBI... dat dit een, een transnationale gang zou zijn. Dus een, een internationaal netwerk met allemaal vertakkingen... die met elkaar in verbinding staan en die naar elkaar luisteren... en die aangestuurd zouden worden door mensen... U betwijfelt dat een beetje, hoor je. Ik. ik betwijfel het niet een beetje, ik betwijfel het helemaal. Ja. FBI overdreven. lijkt me wel in dit geval, ja. Maar zijn ze wel gewelddadig? Moet je ze s'avonds laat op straat tegenkomen of liever niet? Uh, nou, als je beleefd bent, dan valt het misschien wel mee. Nee, ze zijn inderdaad zeer gewelddadig. Dus het is, het is zeker een groep om, uh, om, om, om je ernstige zorgen bij te maken. Maar om nou te zeggen dat ze een... een, een een organisatie vormen die allerlei grenzen overgaat... en die bovendien aangestuurd wordt en één doel zou hebben... Dat, dat wens ik te betwijfelen. Nou heeft het college van BMW van den Bosch dus alarm geslagen... want scholieren in de wijk De Kruiskamp... zouden de methode van die MS-13-groep imiteren... met name op de Paus-Johannes-school, begreep ik. Dus ze zijn niet alleen in, in Amerika en in El Salvador... Zijn ze, in ze zijn ook in Brabant. Ja. Wat moeten we daarvan geloven, meneer Van Geemert? Uh, uh, nou... Ja, uh, ik geloof best dat er jongens zijn die, uh, die weten wat MS-13 is... en die dat reuze interessant vinden en uh, daar symbolen van lenen... en aan hun eigen identiteit iets toevoegen. Zodat zij ook een beetje genieten tussen aanhalingstekens... van dat afschrikwekkende imago van die specifieke gang. Nou, wonen er bij mijn weten weinig Salvadorianen in Den Bosch. Wat voor jongens zijn dit? Uh, dit zijn waarschijnlijk rondblanke Nederlandse jongens, ja. Van een jaar of? Uh, nou, ik, ik heb, als krantenlezer weet ik ook dat het gaat om lagerschooljongens, schooljongens. Dat vind ik wel opvallend. Dat is er, erg jong. Er zijn, kijk, dat er uh, jongens op straat rondhangen en groepen vormen... dat is van, van, van alle tijden natuurlijk. Uh, maar uh, meestal, als er problemen zijn, dan uitzicht dat wat later. Dat is tussen de 15 en de 20. Dus deze jongens zijn er, zijn er vroeg bij. Wat moet je je voorstellen bij het imiteren van de rituelen van MS13? Hoe gaat dat in zijn werk dan? Nou, wat ik hierover gelezen heb, en dat, dat heeft iedereen in Nederland inmiddels gelezen, is dat die, die letter 13, uh, we weten inmiddels waar die vandaan komt, dat die ook gebruikt wordt in een aantal uh, uh, uh, uh, rituelen voor de groep. En de 13 seconden is één daarvan. En wat dat houdt het, dat in? 13 seconden is het initiatieritueel. Wil en wat je, doe je in die 13 seconden? Uh, klappen krijgen. Oh ja. Dus wil jij bij de groep komen, dan moet jij laten zien dat je uit goede hout bent gesneden. En een manier om dat te laten zien is dat je 13 seconden lang klappen krijgt zonder dat je terugslaat. En dat uh, is een manier om bij de gang te komen. En uh, daar zijn talloze filmpjes van. En dat wordt ook gehanteerd uh, in, in verschillende gangs, niet alleen MS-13. Uh, ja, ze noemen dat in Amerika to be jumped in klappen krijgen, laten zien dat je erbij hoort, dat je dat kunt verdragen... en vervolgens uh, begint het leven binnen de gang. En dat zou op die basisscholen in Den Bosch gebeuren? Nou, dat denk ik niet. A, omdat ze daar niet zo'n soort gang hebben volgens mij... maar ze hebben ook een soort verbastering van uh, die 13 seconden toegepast. Ik geloof dat het een soort spel is inmiddels van... Uh, ik stel jou een bepaalde moeilijke opdracht... en lukt jou het niet om die uit te voeren... dan krijg je 13 seconden klappen van mij en mijn maten. Zoiets eigenlijk. Hoe komen jongeren op een basisschool in de kruiskamp in een bos aan die kennis over de rituelen van MS13? Uh, die ligt voor iedereen uh, voor het oprapen. Je hoeft maar even uh, dat in te toetsen in, in een zoekmachine op internet... en je weet net zoveel als deze jongens. Maar je kunt het wat breder trekken. Het interessante hieraan is, nu gaat het toevallig om MS-13. Interessante, hypergewelddadige gang met een uh, interessante verspreiding ook. Maar als we twintig jaar terug gaan, begin van de jaren negentig... Uh, deed er zich in Den Haag bijvoorbeeld iets soortgelijks voor. De Crips. De Crips, precies. Uh, die kwamen daar, uh, die staken daar de kop op. En het aardige daarvan was, tussen aanhalingstekens het aardige, is dat daar ook hele specifieke uh, um, aspecten, symbolen werden overgenomen van bestaande cripsgroepen. En dat werd, dat werd overgenomen door jongens die daar in die wijken woonden. Wat zij deden is: zei, Wij zijn van de crips. En als je bij ons wil horen, dan moet je een jack move plegen. Een jackmove, dat is een, niet een Nederlands woord... maar dat staat voor uh, een beroving, een straatroof. Dat moest je doen. En uh, de andere jongens stonden daarbij, uh, keken of je dat inderdaad uitvoerde. En als je dat deed, dan was dat jouw initiatieritueel. Uh, dat was iets wat zij... Uh, niet in een film gevonden hebben, niet op internet gevonden hebben, want dat was inderdaad nog in die tijd nog wat niet. minder. Maar er was het in die tijd een, een autobiografie van een Crips-leider uh, die in het Nederland vertaald is van Monster Cody. En die lag bij een aantal van die jongens op het nachtkastje. Hmm. Dus zij hadden dat letterlijk uit dat boek genomen. En nu heb je internet, je hebt YouTube. je hebt... Ja. Het gaat nu over Den Bosch. Is MS-13 ook al in andere steden en gemeenten van Nederland gesignaleerd? Uh, ja, de troepen marcheren overal binnen. <laughs> uh, uh, bepaalde signalen zijn ook in andere steden al, al een aantal jaar geleden ge, uh, gevonden. Je ziet her en der in het land uh, uh, bijvoorbeeld dit op de muur. MS-13 initialen, soms mooi, soms met, met, met uh, bonte letters. Bijvoorbeeld in, uh, in Ede. Is... Ede? Ja, Ede. Ede Daar is... ook al? Daar ook al. Ede was een tijdje geleden in het nieuws vanwege lastige Marokkanen... Uh, ze hebben daar ook MS-13, zou je kunnen zeggen. Alleen ik denk dat ze het zelf niet eens weten. Je en, neemt het niet al te, al te serieus. Je neemt het niet zo serieus als dat college van BMW van de Bos. Nou, ik, ik zou het wel serieus nemen dat daar jongeren zijn die, die elkaar klappen geven. En dat er daar een aantal uh, echt uh, de dupe van zijn. En dat je dat niet wilt hebben op je schort. Dat lijkt me prima. Maar de link met MS-13, die er natuurlijk is daarvan moet je je ja, afvragen, wat betekent die precies? Het is een beetje in de mode om hard over jeugdbendes aanpakken te praten. Minister Opstelten doet dat, de college van BMW van den Bos nu dus ook. Um, overdreven? Uh, nou nee, uh, want jeugdbendes zijn er wel degelijk in Nederland. En ik zou niet direct deze groepen, uh, die lagere scholieren, daaronder uh, uh, uh, willen sorteren. Maar wellicht dat er in, in die wijk in Rotterdam wel een jeugdbendenprobleem is. Dat zou best kunnen. Maar of dat nou echt binnen, binnen die twee lagere scholen gesitueerd moet worden, dat wens ik te betwijfelen. We hadden het over de Nederlandse El Barrio, de kruiskamp in Den Bosch. Met criminoloog Frank van Gemen. Ede zegt dat je het daar ook al hebt. Ja, het grijpt om zich heen. Dank voor je komst. En we gaan weer terug naar de beste theatermuziek. Althans, volgens winnaars van de Annie M.G. Schmidprijs. In de Meerpaal in Dronten is cabaretier Jeroen van Merwijk. Goedenavond. Goedenavond. Erik van Muiswinkel vertelde net dat hij hem wel een keer gewonnen heeft, die prijs, maar niet meer weet in welk jaar. Omdat, omdat het niet op het beeldje staat. Jij hebt hem ook gewonnen, hè? Weet jij wel wanneer? Ik heb hem gewonnen in, uh, ik geloof, 2005. En met welk lied was dat? het lied, dat vinden jongens leuk. En was dat een terechte prijs? Ja, ja, ja. Ik, ik, ik schrijf elk jaar het beste Nederlandse lied. Dus wat dat betreft was het voorkomend dat ik hem een keer won. En toch maar één keer die prijs gewonnen? Ja, ja. Ik zou hem eigenlijk elk jaar moeten verdienen. Maar ja, dat, dat, dat, zo werkt het niet, hè? We hebben iedereen vanavond gevraagd... zijn favoriete uh, muziek uit de Nederlandse theatergeschiedenis... voor ons uit te kiezen. Ja. Wat is dat voor jou? Wat zou jij willen horen? Nou, ik heb, ik, zou, ik heb erover nagedacht. Ik zou eigenlijk de olieman willen horen. Van, uh, van David. Davis. En die is geschreven door Jacques van Tol, de tekst. Die was de fout in de Buiten gewoon knappe tekst schrijven. Maar er was fout in de Tweede Wereldoorlog voor gedeeld. Worden. Hij heeft ook weer mensen helpen onderduiken. Hij, het is echt zo'n verwaarde dichterlijke kerel. Maar uh, hij, kan geweldig, hij kon geweldig goed schrijven. En wat is er mooi hij aan de olieman? De olieman? Vind ik vind het een geweldig lied. Nou, er is één zin in. Op zekere zondagmorgen, die het noodlot extra schikte... gevierd tot het maag meer dan ongewone dikte, etapsgewijze, deel na deel in het vrachtverhikkel wrikte. Om, om met haar, met haar, man, haar man en in kroost een dag naar buzem toe, naar toe de te de gaan. De ja. Kent hem ook. Ja, dat is een, dat is een zin. Die is zo onwaarschijnlijk geestig en goed geschreven. Uh, dat. Ja, daar neem ik niet mijn pet af. Maar heel veel dingen die hij geschreven heeft. Naar de, na, na de bollen. Ook zo'n grandioos lied. Uh, ja, noemen ze maar op. Het zijn grandioze. Het is een grandioze tekstschrijver. Dus ik, ik dacht, laat ik iemand nemen uit, uit de oude doos. Die, wat mij betreft, dingen heeft geschreven. die nog zo spring, springlevend zijn. De olieman van Pleintje ging zijn radio verpanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eetverbanden.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 Tuf, tuf, tuf. Louis Dat was de keuze van cabaretier Jeroen van Merwijk. Niet de A1 of de A2, zelfs niet de A3... maar de A12 was 75 jaar geleden de allereerste snelweg van Nederland. De A12 is dus jarig deze week. Carlo Brandsen is hoofdredacteur van automagazine Caros... en Radio 1-collega trouwens bij de Tros Autoshow, ook op zaterdag. Hè? Ja, zelfde studio, Max. Zelfde studio als we nu zitten. Um, wanneer heb jij voor het laatst... op de A12 gereden op de A12 jeetje dat, dat zou ik niet eens weten want die loopt, die loopt daar bij Delft daar, hè? daar nee hij uh, nee, dus, loopt van uh, de... Den Haag en Utrecht ja dat zeg ik Arnhem U hoort ja, nou, nou ik. Wilfried van Winden, onze andere gast ja, architect maar ook, hè? ook snel weg freak, hè? Ja, ja ja ja zeker ja. Ja. Ja, ik, rij, ik rij wel dagelijks de A2 Max dat, dat, is dat, uh, maakt dat dat een beetje goed Amsterdam Utrecht Ede die weg Nee, Utrecht-Amsterdam. De, de, Utrecht, de, nieuw, de nieuwe vijfbaanse snelweg. Uh, helemaal briljant. Nou, de A12, Carlo, uh, die begint bij Den Haag. Ja. En dan gaat hij ook naar Utrecht. En Wilfried van Winden, hoe gaat hij verder? Nou, oh, Arnhem en dan naar de grenzen. Ja. Wat, wat is er bijzonder aan die A12? Behalve dat hij de eerste snelweg was van Nederland. Uh, nou, de A12 is verder niet zo heel uh, bijzonder. Er zijn natuurlijk wel bijzondere stukken snelweg uh, in Nederland die ook heel erg mooi zijn. Een bekend uh, stuk, wat ik zelf een heel mooi stuk vind. Ik luister vaak naar de radio in de auto trouwens. Dus als mensen nu luisteren, zal ik ze even proberen mee te nemen. Is Het stuk van Bergen op Zoom naar uh, Vlissingen. Huh? Als je richting Vlissingen rijdt en je, kom, je komt voorbij Bergen op Zoom... ga je een beetje een oud-duinlandschap in. Dat is een beetje, voor Nederlandse begrippen, heuvelachtig. Dan gaat die weg gaat bijna, mooi... Bijna de berg. Viegen, ja, hè? Dus buiten. die weg, die weg die neemt je mee. En vooral als je een beetje flink gas geeft, een beetje snelheid hebt... dan ervaar je het nog beter. Dan ga je door het bos, die heuveltjes door het bos. Dan houdt het bos op. Dan ben je bovenop het heuveltje bij Hoger Heide. En dan duik je eigenlijk uh, de polder van Beverland in. Het is echt een fantastisch uh, moment. Er zijn verschillende van dat soort momenten natuurlijk op onze snelwegen. Ja, en iedereen heeft zijn favoriete, favoriete traject natuurlijk. Hè? Ja, wat, de, wat, de, ja. wat is die jouwe, Carlo? Nou, bij mij nu sinds kort de A2. Ik, de, rijd, elke net dag, hadden, de, ik rijd elke de, dag A2. het Gooi Amsterdam... En ik heb natuurlijk de ellende op de A1 die maar voort blijft duren. Dat is dan tussen Amsterdam en Amersfoort. Een files. Amsterdam-Utrecht is nu natuurlijk fantastisch. Dat is, dat is bewijs dat meer asfalt toch echt helpt. Want je staat nooit meer in de file. Amsterdam loopt sneller leeg. Ook een zegen voor de mensen die daar langs die wegen lopen. Dat er geen he, draaiende motoren meer staan. Maar gewoon het verkeer lekker wegloopt. Alleen er wordt een beetje veel gecontroleerd. Dat dan weer wel. Naar. Ja. Uh, Wilfried van Winden, even terug naar 1937. Wat was er toen nieuw voor de mensheid van toen aan het idee... we hebben een snelweg? Nou, wat volstrekt uh, nieuw was. Overigens in Nederland, hè, want in Duitsland... Uh, de eerste snelweg is eigenlijk in Duitsland gemaakt in 1921... Uh, bij Berlijn, de AVOES. Dus eigenlijk een stuk racebaan uh, wat ook voor het verkeer uh, werd gebruikt. Maar wat nieuw was, was dat er een weg werd gemaakt... die alleen voor het snellen was. Dus er mocht geen langzaam verkeer op Want wat reet geen reet gelijkvloerse de... kruisingen. Want wat reed er daarvoor op die wegen? Dus het doel was, nou daarvoor had je natuurlijk een menging van. Hè? Je had uh, ook rijkswegen, maar provinciale wegen. Waar eigenlijk van alles uh, door elkaar op de weg zat. Paarden. En het zijn eigenlijk vooral de Nederlandse ondernemers geweest. Die hebben gezegd, uh, ook in andere landen van Europa, hier moet een einde aankomen. We moeten sneller van A naar B kunnen. En daar gaan we aparte wegen voor uh, maken. Ja. Nou, Carlo, de Duitse wegen blijven natuurlijk... Uh... De mooiste, Nou, nee, nee, de Duitse... Die, die, die, het is wel, wel een beetje hetzelfde ontstaansgezien. Het is ook een beetje werkverschaffing, hè? In, in, in die tijd. Toen kwam natuurlijk net uit de crisis. Maar de, de Duitse snelwegen zijn natuurlijk nu lekker... omdat je er, althans, op een groter gedeelte nog, nog snel mag rijden. Zo snel als je wil. Uh, maar als je het echt over mooie snelwegen hebt... echt, echt dat je zegt van, wow, wat een trajecten, Nou, dan staat bij mij toch Spanje bovenaan. De binnenlanden van Spanje. Wat is daar bijzonder aan? Nou, dat is langgerekt, uh, lichtglooiend, lichtgolvend. Uh, uh, weinig controles en, uh, en dat is heerlijk rijden. Ja, ja, ja, ja, nou ja, dat helpt wel mee. Ja. Overigens, die, die eerste snelweg, dat, ik ja. vond dat een mooi verhaal... Ja. Die, die, die, werd, die, werd, die moest minimaal 30 meter van de spoorlijn af liggen... Ja. want anders werden de automobilisten gehinderd door de rook van de treinen. Ja. Kun je je voorstellen? Van de stoomtreinen. Dat was gevaarlijk, vonden ze. Dus ja, wat gebeurde ja. in die 75 jaar daarna. We gaan nog even de geschiedenis induiken, want we hebben een fragment gevonden. Het gaat over de A12, het is denk ik begin jaren 60. Automobilisten die geregeld over Rijksweg 12 naar Duitsland reden... kennen de moeilijkheden van deze route. In Zevenaar, waar deze Rijksweg ophield... moest het drukke verkeer zich een weg zoeken door het oude stadje... waarvan de straten op deze intensiteit niet berekend zijn. Aan deze toestand is nu een einde gekomen... met de voltooiing van het laatste onderdeel van Rijksweg 12 die nu langs Elton naar Emmerich loopt... en die naar men hoopt in 1965 aansluiting zal geven op de Duitse autobouw. Via het imposante verkeerscircuit buiten Arnhem... kunnen automobilisten uit alle winststreken op Rijksweg 12 komen... die een onderdeel is van de Europaweg E36. Ja, het Polygonjournaal van 1962. Ja, prachtig. Wilfried van Winnen, even vanuit de architecten, de landschapsarchitecten... de bouwers, de denkers daarachter. Is een snelwegbouwer gewoon de snelste weg van A naar B... of komt er veel meer bij kijken? Nee, er komt natuurlijk veel meer bij kijken... afgezien van veiligheid en andere zaken. Maar het is natuurlijk wel zo. De snelweg is eigenlijk het grootste bouwwerk van Nederland. Dat zou je kunnen zeggen. En uh, vaak is de veronderstelling dat het puur een technisch apparaat is... Maar dat is niet juist. Hè. Dus die wegen zijn ook gemaakt vooral om schoonheid te ervaren. Dus niet alleen maar een technisch ding... en ook niet alleen maar een uh, functioneel ding. Ja, dus uh, dat wiegen... En waar zit de schoonheid in? Want dat zal niet iedereen zien. De meeste mensen denken toch aan opstoppingen, files. Ja, nou ik heb net een beschrijving gegeven van de weg bij Bergen. Nou ja, dat, maar en, dat is een bijzondere. Ja, maar daar zijn natuurlijk meer van. Hier, hier bij Naarden heb je ook zo'n stuk als je van, uh, van Bussum richting Amsterdam uh, rijdt over uh, de A2... en je vlak langs het naar de meer... Uh, dat is de A1. Dat dat is de A1. Die, de, sorry, de A1, maar ja. ja, goed. Die ervaring sorry. is echt zo ontworpen. Hè? Dus het is niet, geen toeval dat die weg daar op die manier ligt... dat die curve op die manier ligt, dat het talud op die manier... Maar er is over nagedacht of er precies... bomen zijn ja, of hoe de viaducten eruit zien. Hoe de bomen zijn, of... we staan, zelfs als je denkt, we staan, hè, als het helemaal niet opvalt... Het is een bekende anekdote van uh, Elvers die aan de, deze weg gewerkt heeft. Die uh, had een zak met stuivers en als de bomen willekeurig moesten worden geplaatst, dan pakte hij een greep uit die stuivers en die gooide die over de tekening en waar de stuivers lagen, daar werden de, de bomen geplaatst. <lacht> Let jij daar wel eens op, Carlo, als je rijdt op de bomen of op, de, op nou, de of iemand daarover na heeft gedacht over de architectuur van de snelweg? Nee. Nee, het is meer om te rouzen. Nou, nee, nee niet om te ruisen. Nee, ja, een snelweg. Het geeft je, weet je, het geeft je, ook een beetje een, een, een gevoel van een gevoel eigenlijk van ja, ja wat is het vrijheid, denk ja. ik, hè? Ja, ja. Het, is, uh, het, is, het zijn, het zijn jouw toegangswegen naar een ander stukje Nederland, een ander, ja. van mij part een andere wereld. Ja. En als je er dan inderdaad toch nog maar een beetje lekker door kunt rijden, dan, dan ja, ja. Het ah, ja... Het is natuurlijk fantastisch. Kijk, het is echt een netwerk, en wat je beschrijft uh, Spanje. Maar je weet, als je uh, hier in de snelweg op rijdt, dat je zonder stoplicht uh, gewoon naar Barcelona kan. Dat ja. is natuurlijk fantastisch, dat idee. Ja. Ja, dat, dat is geweldig. Als je naar Barcelona wilt. Ja, ja, alle kanten op. Ja, je je kan ook naar, naar Minsk of Moskou, uh, als je dat liever hebt. We ja. idealiseren de snelweg nu een beetje, maar uh, laten we ook even naar de negatieve dingen kijken. We, de, de, Carlo, wat vind je het meest irritant aan de Nederlandse snelwegen? Nou, het, ik vind het niet irritant, maar het is, we, we zijn een klein en druk uh, bevolkt landje. En dat betekent dat je op een snelweg zelden alleen bent. He, het is er vaak natuurlijk inderdaad gewoon, een opstoppingen wil ik niet zeggen, maar dat heb ik ook heel. Uh, ja, aan de andere kant, de, de, de nadelen, die wegen niet tegen de voordelen op, vind ik hoor. Moet ik heel eerlijk zeggen. Los van het feit dat we als Nederland niet eens zonder kunnen. Want we zijn natuurlijk een soort van, door onze geografie, een soort van draaischijf van Europa. Ja. En of we dat nou leuk vinden of niet, daar verdienen we een, een hele hoop geld aan. Dus we moeten, dat, ja, we moeten zorgen dat, ja, we moeten zorgen dat die infrastructuur er wel is natuurlijk. Het heeft twintig jaar lang stilgelegen, hè, die, die, die hele ontwikkeling van het snelwegennet. Wordt dus, nu weer een beetje opgepakt. Wilfried van Winnen, behalve dat u architect bent... en uh, samen met Wim Nijenhuis een boek over snelwegen hebt geschreven... Ja. u heeft ook meegedaan aan de actie voeren tegen de vernieuwing van de A4 bij Leiden. Ja. Is dat, nee. een, dat een foute snelweg? Uh, nee, het is helemaal geen foute snelweg. Ik vind het zelfs erg mooi geworden. Uh, hè, want die is ook net geopend, die uh, verbreding. Maar ik heb uh, actie gevoerd uh, voor het stukje A4 tussen Delft en Rotterdam. Dat stuk. Dat stuk. En uh, niet zozeer tegen het feit dat die weg er komt... maar wel hoe die er komt. En uh, een vriend van mij, Tom Poot, had bedacht om op die snelweg... een vaart te maken. Hè, en die snelweg in een tunnel te maken. Waardoor die helemaal natuurlijk mooi in het landschap uh, zou komen te liggen. En als ontwerper zie ik daar eigenlijk een enorme uitdaging in... om nou eens een keer een tunnel te maken. En dat zou daar heel goed kunnen, omdat die in het landschap ligt... Een tunnel die een hele mooie ervaring biedt. Hè? Want dat associëren we natuurlijk allemaal met negatieve, te krappe maten. En... Het kan nog steeds mooier, de snelweg. Ja. Ik, ik dank jullie voor jullie uh, ins inspirerende bijdrage. <laughs> Carlo Brandsen en architect Wilfried van Binden. En schrijver Arthur Chapin, goedenavond. Goedenavond. U schreef ja. namelijk het winnende theaterlied van 2009, Nachtkaravaan, Gezongen door Sarah Kroos. Uh, waar, waarop heeft u gelet bij het schrijven van zo'n kleinkunstlied? Um, ja, waar let je op? Nou, ik moet even... De muziek was van Martijn Brebaard. Dat ja. is ook nog wel belangrijk. En um, uh, zij had een vrij uh, duidelijk beeld van wat ze wilde hebben op dat, op, met dat nummer. En omdat het uh, dat nogal snel begreep. Waar uh, ja, let je op? Uh, dat het oorspronkelijk is, dat het verrast, dat het uh, ontroeren kan uh, als het in het nummer zit. En uh, ja, dat zijn belangrijke elementen. Wat vindt u zelf uh, de, de mooiste uit de Nederlandse geschiedenis? Nou, een van de mooiste die ik uh, ken, dat is toch wel uh, Zuid-Afrika van uh, Jeroen van Merwijk. Yeah. Prachtige gezongen door ja. en Bloemen, wordt yeah. geschreven door hem, zelfs de muziek begreep ik. Yeah. Uh, en wat daar zo goed aan is, is uh, de omdraaiing. Het is, het is eigenlijk een heel uh, oud procedé. Niet vaak gebruikt, maar wel al lang. Uh, het gaat over Nederland keurd, bijvoorbeeld he, bijvoorbeeld uiteindelijk, niet over Zuid-Afrika. Je, je zet buitenlanders uh, in, um, in Nederland... en je laat die zuid afrikanen naar Nederland kijken door hun ogen. En uh, dan zien ze dingen die wij eigenlijk misschien al niet meer zien... of misschien wel gezien hebben. En dat werkt ontzettend grappig. Maar het werkt ook um, als een soort wake-up call. Je denkt, oh ja, maar zo is het inderdaad. Ik ben blij met die keuze. Ik, ik vind het, dat ook eigenlijk... Mooi. Zuid-Afrika. Ons he in half jaar in Nederland geweest Bij ons zwagman Peelter En ons kosses trees Ons he genoot Ons vier al die dagens feest ons hen nog niet in zo'n schoon land geweest. Vooral woont die luider in de eigen wijkes. Die arms woont bij die arms, die rijkes bij die rijkes. Die Marokkanders en die turk die mok alles schoon. Ons vindt neerlaag. Die ideale land gewoond. Ons he een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Peter, ons Konse is Ons he genoot ons weer al die dagen smeest. Ons he nog niet in zo'n land geweest. Niet eel de zwart man, niet eel de Turklui in die parlement. Als ons in Afrika zo doen kreeg ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizen, binnen slechts tegankelijk ver vrouwens. Die jonkies bij die jonkies, keurig die ouders bij die ouders. Ons her in een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slaagman keter, in ons om Ons nooit ons weer al die dagen speel. Ik ben nog niet in zo'n schoolland geweest. Al die Nederlandse manlui vloekt ochtends in die file, andere manlui stij. Terwijl die vrouw is met die kinders keurig in die thuisland blij. Ons echter nee, nie begreep niet één ding, ne? Die huis niet blijft van mijn lei. Apartheid is een schone zaak, he. Maar hoe kan ik overdraaien? Want zij in half jaar De slaag mankeert de heel Om genoot ons weer al die dagen spreekt. Om zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Voor ons is Nederland een groot, lui lekker land. Die gelijke rechters leggen in die prullen, man die zaken voor ons blankes in Zuid-Afrika, loop uit de hand. Ons weet al waar ons heen zal gaan. Zuid-Afrika van Jeroen van Merwijk, gezongen door Karin Bloemen... allemaal naar aanleiding van de uitreiking van de Annie-MG Schmidprijs maandag. Het is vijf voor twaalf. En op de kop af, honderd jaar geleden was het voor de Titanic ook al vijf voor twaalf. Gerrit Leeflang, journalist. Hij verzorgde de redactie van het boek Titanic, de ware verhalen. Goedenavond. Wat, wat gebeurde er op dit tijdstip, echt vijf voor twaalf, honderd jaar geleden op het schip? Uh, nou, dat is... Uh... Uh, moeilijk te zeggen, omdat uh, niet iedereen. Uh, nee, dat is niet genoteerd. Er stond niet uh, in, de, in de ware verhalen die, P, de, die Edward uh, de grote uh, genoteerd heeft, stond daar niet uh, iets. Ik moet dus, even een moment nemen waar het wel stond. Dus, dan, namelijk toen er, uh, toen de uitkijk uh, met meneer Fleet en uh, Lee uh, in de in de in de, de voorste drie rammen op de bel gaven. ...dat er een ijsberg recht vooruit was, of in ieder geval ijsrecht vooruit was... Toen, toen, ...toen ongeveer, toen moet het geweest zijn, 11 uur 40. Oké, okay, net en, geleden. En uh, toen daarna, ja, dan, dan gebeurden er natuurlijk een heleboel dingen. Er de, de, de, de, de wordt, uh, Want, het pak wordt duurt het... Het gedraaid en, uh, ja. en uh, ja, dan wordt de ijsberg geraakt... ...en dat is wel genoteerd door een aantal mensen. En hoe lang duurde het dan tot er paniek uitbrak, tot mensen door hadden... Oh, ...dit dat wordt uh, ons einde? vrij lang. Uh, um, Laten we zeggen, uh, als u wil weten wat er uh, ja, om vijf voor twaalf uh, uh, mijn de, de, de ijsberg die wordt geraakt aan, aan de, aan de, aan de stuurboordzijde, Dat het wordt ervaren als een lichte schok. Uh, zelfs zo dat er uh, zo ligt dat er iemand zei van als ik een glas water in mijn hand had gehad, dan was er geen druppel overgegaan. Um, en uh, ja, dan, uh, rennen, ja dan, dan gaan mensen toch kijken. En uh, er was zelfs iemand die lag een beetje ziek in bed en dacht: goh, uh, we, we meren al af, we zijn er al. Uh, maar in ieder geval, er zijn mensen die bondjassen aantrekken over een piano aan en uiteindelijk naar boven gaan. En dan horen dat ze een ijsberg hebben geraakt. andere mensen horen het ook. En die willen graag een ijsberg zien. En rennen ook naar boven en zeggen, nou, helaas hebben we geen ijsberg gezien. Het, het schip ligt onder het ijs. Want het ijs, ja. die ijsberg die is vrij, was vrij hoog. Uh, iets hoger dan het schip. En dat, ja, dat ijs dat, dat, dat was toch met ladingen op, op, op het dek gekomen. Mensen waren er mee, die liepen er met stukken ijs in de hand. In, in, in, in, in, Mensen hadden in het, het eigenlijk ijs. niet door? Ze hadden het niet door. Op een gegeven moment schrijft iemand, een, een, een passagier eerste klas Sulfthorn... Uh, wel, daar was alles weer rustig. Het was zeer koud. En ik dacht dat de opwedding er voor die avond wel op zou zijn. En dat is van, denk ik vijf voor twaalf zo'n beetje. En, uh, klopt het en toen dat het... begon de lente. En klopt het dat het orkest echt doorspeelde of is dat een mythe? Uh, dat, ja, het orkest heeft wel gespeeld, maar tot wanneer, ja, dat, dat weet ik niet en ook niet of ze uh, de, de, gewoon het salm uh, z, uh, uh, op een gegeven ogenblik uh, speelden. Uh, maar de paniek begon uh, toen uh, de mensen in de voorste kegelruimte naar boven kwamen. Die zagen uh, met grote snelheid het water uh, door, door, door de scheepsuit uh, naar binnen komen. Nou, we hadden deze herdenking dus eigenlijk om twee uur vannacht... of half drie, om ja, drie twee, twee, twee, twee uur s'nachts. Twee, twee uur was het goede moment ja, geweest. Twee uur, andere mensen noteren twee uur 22. <laughs> Dank maar, u wel. Ja. Bedankt. Gerrit Leeflang was dat. Dit was het oog. Morgen zit hier John Jans van Galen... en hij gaat insecten eten. Dat is weer iets heel anders dan over snelwegen praten. Goeie zondag. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten.